Bestuurders en toezichthouders willen door op te stappen de club de kans bieden uit de impasse te komen. Ze noemen de ontstaande onrust buitengewoon schadelijk. Vertrekkend voorzitter Coronel haalde op een persconferentie hard uit naar de manier waarop Kruif te werk is gegaan. Hij noemde die voor iedere bestuurder onaanvaardbaar. Het is nu aan de ledenraad om nieuwe bestuurders te benoemen. Aan de dagelijkse leiding van Ajax verandert voorlopig niets. Directeur Rick van den Boog blijft aan.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 717. Nou, we begonnen dit programma wel uh, een beetje onheilspellend met uh, Across the Universe van Terry Oldfield. En dit nummer heette WEN, nummer van 13 minuten 31, dus ja, dat kan ik helaas niet helemaal laten horen. Dan, dan zal je toch echt deze cd moeten gaan kopen, Across the Universe... Wil je eigenlijk het uh, programma meelezen? Dat kan dan via um, piezolradio.eu En dan ga je naar uh, Twitter. En uh, via Twitter kom je bij de link van uh, de playlist van Peaceful Radio. Goed, we verder met Deva Premal en haar Tibetaanse monniken. Met Tibetaan mantras voor Turbulent Times. Nou ja, ja. Daar kunnen we een heleboel mensen kunnen daar wel over mee spreken, denk ik. Goed, veel luisterplezier. Uh, zo'n mondharmonica er, uh, erbij helaas uh, ja, het, verhaal, uh, het het vertelt niet het verhaal van, van wie diegene is op uh, mondharmonica ik zit even te kijken op het uh, hoesje van deze CD Dreams and Joy van Ivan maar uh, vloed, bas, keyboards drums en percussions en daar blijft het bij nou, maakt het allemaal niet uit het was een hele vraai nummertje van het label Felix Muziek we gaan afsluiten met ons eigen Nederlandse label, Oriani Music, uh, Suiting Touch. En nou, geniet er maar even lekker van tot aan het uh, eind van dit eerste uur van Peaceful Radio, aflevering 717. Wat mij betreft graag uh, tot straks aan de andere kant uh, van het nieuws.